1 uur schreurs met het nws journaal Terreurgroep Boko Haram heeft in Nigeria 13 gijzelaars vrijgelaten. Onder wie 10 vrouwen. Ze werden gevangen genomen bij een aanval van de terreurgroep. De drie anderen zijn docenten van een universiteit. Het Rode Kruis heeft bemiddeld bij de vrijlating. Boko Haram heeft naar schatting 20.000 mensen vermoord in Nigeria. en de buurlanden Tjaat, Niger en Cameroen. In Italiaanse steden is gedemonstreerd tegen racisme.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 Twee carnavalsgangers hebben de politie gisteren extra werk bezorgd. Op de A27 bij Nieuwegein belde automobilisten 112... toen ze een man in een auto zagen met een vuurwapen in zijn hand. De politie zette de auto bij Werkendam aan de kant. En daar bleek dat de man een nepwapen had. Het hoorde bij zijn carnavalsuitdossing. Het weer vanuit het westen regen. Het gaat stevig waaien. In de oostelijke helft van het land kan ook natte sneeuw vallen. En daar kan het plaatselijk glad worden. Minima tussen 0 en 4 graden. Morgen af en toe zon, maar ook buien. Soms met winterse neerslag. Het wordt ongeveer 5 graden. En tot zover het NOS Journaal. Dan nog de verkeersinformatie met één file. Die staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen de Randweg Dordrecht en Knooppunt Klaverpolder... staat een file van 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. NTO Radio 1. De wereld van De AWB Verkeersinformatie. Een hele goede nacht en welkom bij een nieuwe De Wereld van BNN vara Geen anarchistische radio, maar strenge regels hier. We maken een wereldruis vanuit een spiksplinternieuwe radio -1 Studio in Hilversum. Alle opties zitten erop, dus nu kunnen we de presentator zelfs heel grieperig laten klinken. De komende twee uur reis ik zoals elke zaterdagnacht rond de wereld via jouw radio... En mijn correspondenten die vertellen ons vanuit het buitenland... wat het laatste nieuws daar is en wat hen is opgevallen de afgelopen week. Hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit eerste uur. We reizen via Frankrijk, Duitsland en Argentinië naar Zweden. Arne, wij hebben hier uh, Willem Holleder. Jullie hebben in Frankrijk Le Lulander, Le ja, goedenavond Wouter. Hé, hey, goedenavond. Ja, ja, ja, nou, het, het, trouwens, het, het is hier uh, min vier met regen. Dus het is een goed moment om te gaan hardlopen voor je gliep. Maar, <laughs> dat is mijn... Niet echt, hè? Nee, uh, nee, nee, nee. Le uh, we hebben het de vorige keer erover gehad. Een tijd terug over vermissingszaken en uh, moorden. En uh, ik heb dit onderwerp gekozen omdat het, het, het, op zich, het ene verhaal naar het andere zich opstapelt. En het steeds bizarder wordt dat dit, uh, ja, dit wordt steeds meer een script van, uh, van waar we later naar, uh, misschien naar een film van gaan naar kijken. Ja, want dit is een van de tribuneel, hè? Ja, het is een uh, oud-militair... En uh, ja, die, die is uh, waarschijnlijk helemaal doorgeslagen. En uh, in letterlijk en figuurlijk. Hij is al, uh, uh, al aangehouden, al sinds enige tijd in detentie, op verdenking van de moord van een uh, andere soldaat die in het bos is uh, gevonden. Hij is ook uh, verdachte van de Alpenmoorden, van een vermoord echtpaar in de Alpen. Hij is ook de hoofdverdachte in de affaire Melis, een negenjarige meisje dat er sinds augustus wordt uh, vermist. En inmiddels uh, zit er nu een heel groot recherche. Deze team zit alles uit te zoeken en er komen steeds meer sporen naar boven... en ze gaan nu eigenlijk uh, alles inzetten... En tegelijkertijd is ook weer de vraag hoe dat dan toch kan dat iemand zo lang onder de radar blijft. Maar goed, het is nog geweest een militair, dus hij kent alle trucs. Maar er zijn nu een aantal zaken over een vermissingszaak uh, van een 15-jarige. Uh, die sinds uh, 15, uh, 2015 wordt vermist. En een uh, jongen van 16 jaar uit 2016. Maar ook een uh, nieuw geval. Uh, Coralie Mosu heette die vrouw, die is uh, na een jaar verdwenen te zijn in 2015. 2010 doodgevonden, haar auto is nooit teruggevonden. En daar zijn ze nu ook vrijwel zeker van. En ze gaan dus nu echt uh, nou ja, tot tot 10, 15 jaar terug uh, alles bijzetten met, met gsm-sporen, noem, noem alles maar op. Maar dit, ja, dit, dit gaat waarschijnlijk een verhaal worden van iemand die uh, nou ja, een aantal moorden op zich weet heeft uh, in de twee cijfers. Ja, en precies. Zowat uh, zijn. Zo wat elke moordzaak dus ja, wordt nu naar hem uh, toegeleid. Ja, en dan gaan ze dus echt kijken waar zijn zijn sporen te herleiden... op die dagen en die momenten. En dan gaan dus zelfs zo ver terug dat we gaan kijken tot voorbij 2007. Dus, dus ja, dit, dit wordt uh, zo'n gigantische zaak... Dat, dat hier gaan we vrees ik uh, over jaren nog over spreken. Zeker ja. in Frankrijk. Over jaren gaan wij het hier in de wereld van Biennivara nog over hebben, Arne. Uh, we gaan het straks hebben over uh, onder andere het noodnummer in Frankrijk. Maar eerst ga ik even naar Duitsland... Daar woont Anja. Anja, jij werkt in een uh, hotel... en daar is het de laatste tijd gekkenhuis. Ja, klopt. Uh, goedenavond. Goedenavond. Uh, het is uh, vakantie en varsing, dus het uh, was uh, sinds gisteravond de uh, volle bak. Varsing? Dus, uh, <laughs> ja, varsing is eigenlijk het Duitse woord voor uh, carnaval. Ah. En uh, ze houden er hier net zo goed van om uh, raar uitgedost uh, verkleed te gaan. Ja, zijn er nog verschillen met Nederland? Uh, nou, ik heb onlangs gehoord dat er in Nederland ook juist verschillen zijn tussen waar je carnaval viert. Mm -hmm. uh, maar hier is in ieder geval de versie uh, raar uitgedost. Uh, in principe gewoon je verkleding, je kan ze in die mate herkennen. En ja... Uh, yeah. ...op pas geplaatst, want je kan zo uh, een vrouw denken te zien... ...en dan is het iemand die verkleed is. Ja, nou, pas er goed op. We gaan het straks hebben over uh, daklozen in Duitsland. Nu eerst even naar Mout vanuit Cordoba in Argentinië. En Mout, jij hebt de afgelopen week... Iets Hi, hey, jij hebt de afgelopen week iets minder geshopt dan normaal. Nou, klopt. Ja, het, uh, het is hier namelijk een lang weekend. Dat heb je hier in Argentinië vaak. Ze hebben hier heel veel, um, hoe noem je dat, vrije dagen. Die plakken dan voor of achter het weekend. Dus dit weekend is het maandag en dinsdag vrij... en dan natuurlijk zaterdag en zondag. En dat is hier altijd een risico. Want vaak gebeurt er dan net wat op vrijdag... zodat je dan, zeg maar, het hele lange weekend... zonder stroom voor het dier... Uh, gisteren vier keer stroom uitgevallen. Dan weet je nooit zeker of dat uh, het hele weekend doorzet. Maar dat is weer nu terug. Maar nu was het onhandig dat ze vrijdag... dat de banken, de nationale banken... gingen staken. Mm -hmm. En tijdens het lange weekend... worden de... de hoe noem je dat? Uh, waar het geld in zit? Uh, de, de pinautomaten? Nou, pinautomaten. Ja, moeilijk. De pinautomaten zijn sowieso zo niet bijgevuld. En nu vrijdag ook niet. Dus we zitten nu vanaf vrijdag tot woensdag... Zonder geld in Nederland. Gewoon heel Argentinië zonder geld. Oh, en hoe doe je dat dan? <gacht> ja, dus eh, woensdag en donderdag zonder enorme rijen voor alle eh, pinotematen, Daar ga ik weer. Voor alle pinotematen. Ja. Maar uh, nou ja, daar, op een gegeven moment was dat ook op. Ja, hoe doe je dat? Ja, ik weet niet. Op water en brood waarschijnlijk. Uh... Is, uh, ik weet nog niet uh, uh, hoe je uh, er de doorheen gaat. Dit we. gebeurt oh. wel vaker hè, in Argentinië. <gacht> ja, het gebeurt best wel vaker. Het is best normaal hier. Mensen vinden het ook niet... Heel raar, ik vind het echt heel raar. Ja. En best wel heftig, maar iedereen vindt hier gewoon een beetje grappig. En oh, ha, ha, ha. Dus nou ja, we gaan het zien. Nou ja, volgens mij vind jij min, het uh, minder grappig, uh, dat is duidelijk. Mout, we gaan het ja. straks hebben over uh, drankgebruik. Heel gezellig in, uh, in Argentinië. Ja, ze moeten wat zonder geld, dan maar drank. Martijn Rosdorf, <lacht> vanuit Stockholm in Zweden. Uh, jij was niet zo lang geleden nog in Nederland. En toen haalde je het nieuws vanwege een doodgewone bureaulaat. Hey, Wouter, ja dat klopt. Ja, ik, voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Want het was echt in het nieuws. Ja, je ik was echt in het nieuws. Kast, oude... Ja, ik was echt in het nieuws. Was ik een keer zelf aan de beurt. Ja. Ik had een oude kast gekocht. Een, een, een uh, antieke kast. En er zat een la op slot. En uh, na, na een maand dat hij bij mij in de kamer heeft gestaan. Hebben we die la eindelijk open weten te koeren. Met, met een door mijn vader nagemaakte sleutel. En toen bleek die Stokvol, tjokvol met uh, hele oude Franse documenten allemaal te zitten. Echt. Stok, eigenlijk 1760 is het oudste wat ik gevonden heb. Wauw. Echt allemaal uh, uh, testamenten, documenten, uh, boekjes van soldaten... brieven van krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog. Echt ongelooflijk, een hele la vol met historie. En die la, die, die zit vol historie. Wat gaat er nu mee gebeuren? Naar, naar een museum, hou je het zelf, ga je het verkopen? Ik, nee, ik ga het niet verkopen in ieder geval. Nou, want als ik, als ik het niet zelf hou, dan geef ik het wel weg aan, het, aan een archief in Frankrijk. Nou, ik weet, ik, er is zelfs een uitgever geweest... Uh, die zei van, uh, wil je hier niet een boek, al, een boek van maken? Uh, ga eens terug naar dat Franse plaatje waar het allemaal vandaan komt, al dat spul. Oh, wow. en, uh, en ga eens kijken welke mensen je nog kunt benaderen. Ja, dus ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ik ga er wel iets mee doen. Ik je bent ben er nog niet schaam, klaar mee. Ik niet als journalist als ik er niks mee zou doen. Nee, ja. absoluut niet. Nee. Hey, en wat is er nee. waar... Ik ga, er gaat meer gebeuren. Ik heb nu... Heb, wat zeg je? Nou, nou, je woont nu in, in Zweden. En ik wilde eigenlijk weten. Wat is er waar van de roddel dat er meer uh, toeristen nu naar Zweden komen vanwege Trump? <lacht> ja, het Amerikaanse toerisme is met 44% toegenomen het afgelopen jaar. En ook, er zijn ook meer Nederlanders gekomen, 12%, maar echt veel en veel meer Amerikanen. En, en ja, ze denken dat dat toch te maken heeft dat Trump heeft gezegd van. Uh, uh, last night in Sweden heeft hij toen gezegd in een speech... Dus van alsof er iets verschrikkelijks ja. gebeurd was. Maar toen was er helemaal niks ja. gebeurd. Ja. En daar is het zo ongelooflijk aan het voor gekomen. Het was een ontzettende uitglijder van Trump. En ze denken dat dat gewoon gewerkt heeft als een enorme reclamespot voor Zweden... dat mensen gaan, dat hebben zitten zoeken. Van hey, Er is helemaal niks aan de hand in Zweden. Oh, het is eigenlijk heel leuk. Oh, en die tickets met Norwegian die zijn ook goedkoop geworden dit jaar. En boem, er, er zijn iets van 250.000 meer Amerikanen... dan het jaar daarvoor gekomen naar, naar Zweden. En hier zijn er wel blij mee. Gezellig, kan ik me voorstellen. Martijn, we gaan het straks hebben over daklozen in het buitenland. Nu is het eerst tijd voor muziek. Take me back to my room. Met je niks aan de handmuziek van de Noorse zanger Nordgaarden. Hij zong uh, Side of the Road. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Het aantal zwervende jongeren blijft maar stijgen in de regio Zwolle. Reden is een tekort aan betaalbare woningen... maar ook een gebrekkige aansluiting tussen jeugdzorg en volwassenenzorg. Natuurlijk, een, geen onderwerp om uh, grappen over te maken. Daarom een stukje, geen stukje cabaret, maar een uniek stukje Nederlandstalige muziek. Uiteraard passend bij dit onderwerp. Hij het s'avonds steeds langs ons Ja, wat een pareltje. We gaan het hebben over daklozen in het buitenland. Zorgen ze voor overlast? Of valt dat reuze mee? En wat wordt eraan gedaan? Worden ze bijvoorbeeld opgevangen? Je weet het niet. Ik begin bij Arne in uh, Frankrijk. Arne, hoe zit dat bij jou? Ja, qua uh, verzeer dat in een woord goed of slecht. Eh. Uh, ja, armee de Salut dat bestaat ook in Frankrijk, het Leger des Huis. Ja. Uh, en, en, en andere opvangvormen, EMAO's, en allemaal van organisaties. Jaarlijks het Teleton is een grote uh, benefietactie dat altijd wordt georganiseerd. Dus uh, op dat punt goed. Aan de andere kant, ja, als je je zeker in, in uh, stedelijke gebieden begeeft, ja, ontkom je er niet aan en dat je geconfronteerd om met beelden die je vaak uh, ja, soms liever niet ziet. Nee. Dus, uh, maar, maar als wij ja, denken aan Frankrijk, dan denken we eigenlijk meteen aan Parijs en Clochard. Dat, dat, dat, dat mooie beeld uh, van, van het typische Franse uh, rode wijn en uh, Clochards uh, op straat. Maar, maar dat, ja. is dat nog zo? Ja, en ja, tegelijkertijd drukken wij dan weer een knop in van een stereotype beeld van Frankrijk dat we hebben, dat we een keertje moeten wijzigen. Want als we het over Frankrijk hebben. op een of andere manier hebben we in Nederland de neiging. dat dan automatisch het beeld van de tv naar zwart wit gaat. en een krakerige <laughs> grammofoonplaat wordt ingezet. en we horen Edith hey, Piaf zingen ofzo. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, <laughs> dat hebben we. Ik kom net terug. Ik ben een paar dagen in Nederland geweest. en als je wilde kun je inderdaad ook de klomp in de molen zien. Dat heb ik ook gedaan als Holland-toerist. ga je het even met, met bezoek uit de buiten. Ja. En dan kun je dat beeld zien. En dat hebben we met Frankrijk ook. En zo ook inderdaad met de klociaars in Parijs. Dan wordt er een soort van romantisch, romantisch beeld neergezet. En inderdaad, als je je filter aanzet op Instagram, dan wordt het zwart-wit. Maar uh, de werkelijkheid is gewoon in kleur. Hè? En ook harde werkelijkheid. Ja. En uh, dat geldt ook voor de daklozen. In Parijs daklozen zijn daklozen. En dat is geen uh, bestaan. Je moet romantiseren, denk ik. En, nee. uh, maar, maar de daklozen nee. in Parijs zijn geen klociaars meer. Uh, nou goed, je hebt uh, eigenlijk de term die vooral het gehanteerd. is ook een stuk minder rond, uh, romantisch. Het heet hier een FTF, een uh, sans domicile uh, Dus een uh, zonder ja, vast uh, uh, huis, een soort van. Ja, zonder waste verblijfplaats ja. is de term. En uh, ja, die zijn er inderdaad in uh, Frankrijk ook. Alleen, uh, ja, je krijgt steeds, dus je krijgt steeds meer uh, onnibiedig gezegd concurrentie tussen, tussen mensen waarvan je afvraagt of dat wel echt daklozen zijn of beroepspedelaars. Ja. En uh, dat geeft mij ook altijd wel een dubbel gevoel. En... Uh, ik, ik, ik, als ik bijvoorbeeld in Parijs bij Cardinal in de buurt ben. als ik weer op de TCV moet stappen. dan. ja, je er niet aan dat je de beelden ziet. je soms gewoon uh, een rij kinderen ziet. Uh, aan hand in hand als een schoolklasje. aan het eind van de werkdag weer in een clandestien busje En ik, ga me, ik vraag me daar nou wel eens af of daar gewoon. Uh, ja, de politiek zich daar niet aan wil wagen. om daar een zaak van te maken. Nee. want dat ligt misschien niet populair. in het uh, electoraat. maar ik, ik, ik heb daar de indruk dat daar gewoon een kinderslavernij wordt ja. En, uh, dat je dus met, met kinderen met uh, twee uh, ongeschoren mannen... Ja, uh, biologisch gezien lijkt me stug dat die, dat die twee dan allebei... van alle vijftien kinderen dan de vader zijn. Nee, en die zie je dan... Uh... Ja, of in de metro hè? en dan heb je dan zijn goed gekleed, ook vaak met een vrouw of uh, soms uh, of, op, op straat met een dier. Hè? Dat werkt, werkt dan ook, ze op de ja, hand ja, ja. en, ja, en dan weet je dat die uh, kinderen gewoon de hele dag, als ze in de metro zitten, in de, in de metrostations, ja, die zijn de hele dag het daglicht niet. Wordt er wat aan gedaan? Dat kan blijkbaar. Uh, nee, nou ja, als echt overlast veroorzaken, het is een probleem. Hè? Mensen hebben op zich de moeite om uh, het recht om zich op straat te begeven zolang ze gaan onder zijn, uh, overlast veroorzaken. Dus uh, waar, daar waar ze op overlast veroorzaken, ja, wordt het probleem verplaatst. En uh, ja, voor kinderen zouden, wordt er misschien te vaak de andere kant op gekeken. Want je zou je dan nog kunnen beroepen op de leerplichtwet, ook in Frankrijk. Maar uh, in de praktijk zie ik ze gewoon te vaak, gewoon hele dagen rondzwerven. Ja. En, en, en bij jou in uh, de buurt dan? Want jij woont natuurlijk niet in, uh, uh, Parijs. Je woont in Parijs. in, in, ja. in, in Noord-Frankrijk je, iets rustiger gedeelte. Z zijn er ook daklozen? Ja, kijk, in de dorpen zelf natuurlijk niet, maar uh, hier in, uh, in, in Boulogne-Sumerg is dan een stad waar ik uh, regelmatig kom, uh, is ook waar ik in de buurt waar ik hardloop. Mm -hmm. is, uh, ja, is dan in afgelopen jaar is men uh, opgeschrikt uh, geweest door uh, ja, iedereen die kende de dakloze bij naam, Erik heette hij, Zo. en uh, dat was degene die uh, Erik van de, de dakloze van de, van de haven, van de Vissershaven, die daar zijn kampement had opgeslagen. En uh, die is uiteindelijk doodgevonden en toen is het daarna ook hele grote verontwaardiging geweest, dat vervolgens hè, de ene kant iedereen steun betuigde en uh, geld werd ingezameld voor een goede uitvaart, en ook de burgemeester nog een speech hield, enzovoort. En tegelijkertijd het commentaar van ja, hoe kan het dat die man nog al die tijd op straat wilde hebben? Maar ja, dan heb je ook het dilemma, als mensen niet geholpen wilden worden, en ook in dit geval wilde hij niet geholpen worden, uh, dan is dat heel lastig. Ja. En, uh, maar iedereen kende mijn naam, hè, dus uh, ik ken hem zelf ook wel vaak, hè, van, van hardloopsessies, dan kan hij nog wel langs, en dan groet vriendelijk, en uh, ja, en zo waren de verhalen te over. Ook dat mensen hem, er ja, gaven hem sigaretten of stopten hem niets toe. En, uh, maar dat is een, ook zo'n schijnend geval van iemand... ja, zijn vrouw en zijn kind was overleden bij een auto-ongeluk. En daar is hij nooit meer boven, te boven gekomen. Ja, ja. Dus ja, het blijft een lastige situatie vanaf van waar liggen de rechten en waar liggen de plichten als staat... om uh, daar tegenop te treden. We gaan het straks hebben over het noodnummer in, uh, in Frankrijk-Arnhem. Maar eerst ga ik even naar, uh, naar Anja. Zij woont uh, vlakbij Insel... En Anja, daar lijkt het me nogal koud voor daklozen. Ja, klopt. De, uh, de laatste tijd komt het eigenlijk niet meer uh, boven nul. Dan is het echt op 0 graden. En uh, snel wordt het rustig in 11 en dat is het nog niet eens. het allerkoudste waarschijnlijk. Ja. Maar uh, in die mate, uh, gelukkig ook in mijn dorp uh, heb ik geen uh, ja, daklozen gezien. Maar ze zullen er vast wel in buitenland zijn. En um, ja, ik hoop dat ze allemaal verder wel een warm onderkomen hebben gevonden. Mm. Het is nooit zo dat ik zie hier op een bankje heb zien slapen. Nee, nee maar ken jij de verhalen maar... die Arne vertelt over die, die uh, bedelaars en bendes? Ja, eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk nog wel wantrouwend om, om geld te geven... ...omdat je die verhalen weet. En als je weet, die, die is echt zo, dan geef je graag uh, wel wat geld... ...want ja, je moet mensen helpen. Maar ik vind het ontzettend moeilijk, want uh, ik werk hard voor mijn cent... en ik heb geen zin om dat aan iemand te geven... die nee. in principe later de, uh, in de mercedes stapt weet je. Dus um, nou, ik kom wel eens in Salzburg... en daar zitten ze wel eens uh, bij de parkeergarages. En dan hebben ze een bordje erbij... en dan, als ik iets eten bij me heb, dan geef ik dat wel. Maar um, dan denk ik ook zoiets van... ja je kan er ook nog iets voor doen. Ook al zelfs als je aan het belen bent... dan doe je iets met muziek of zo nog ervoor. Ja... Dan, ja ik, ik haat het systeem handje ophouden voor niks. En, dat, uh, ja, en, en vluchtelingen? Dat is niet echt handig. Vluchtelingen, daar hebben we veel ja, over gehoord zitten, in Duitsland. Uh, de, uh, hoe, hoe is dat geregeld? Uh, in ieder geval bij mij in de buurt uh, zitten ze eigenlijk gewoon in, in panden. Uh, bijvoorbeeld oude hotels, die uh, worden een soort uh, van afgehuurd uh, door de staat. En um, ja, daar zitten de mensen dan in. Um, ik weet natuurlijk niet de inhoud van de kamer zelf, uh, al van allemaal tenminste. Maar in ieder geval de panden aan de buitenkant zien er netjes uit. En ja netjes verzorgd, dus die hebben het als het niet te koud. Het zal maar wat zijn als je uit een warm land komt. Je moet vluchten en je hebt niks meer dan dat je in een tentje moet bivakkeren. Ja, dat kan je niet maken. Nee, nee, nee. Ja, dat vind ik van niet. Nee, zeker weten, zeker weten. Um, Anja, we gaan het straks hebben over uh, het noodnummer. Dat schijnt nogal anders te zijn dan, mm -hmm. uh, dan in Nederland. Uh, in Duitsland, zelfs het land naast ons, heeft hele andere regels. Maar we gaan eerst even naar Argentinië. Uh, want uh, Mout, zou je zeggen dat Argentinië een arm land is? Uh, ja, ik, ja, dat zou ik echt wel durven zeggen. Ik heb uh, er even onderzoek naar gedaan en in 2016. Het leefde een derde van de Argentijnen... Dus dat is ongeveer 13 miljoen mensen... onder de armoedegrens. Dat vind ik wel behoorlijk veel. Zo, heel veel. Ja. ja. ja. En, en Dat zal in, in die anderhalf jaar niet, uh, niet heel veel verminderd zijn. Nee, maar okay. dat zullen niet allemaal daklozen zijn? Heb je een schatting van het aantal daklozen bij jou in de omgeving bijvoorbeeld? Uh, ja, nou, er, nou, bij mijn omgeving niet. Want er zijn eigenlijk heel weinig cijfers uh, van bekend. dat is alsof het een soort van... Iets is wat niet echt in kaars gebracht wordt. Maar ik, ik heb wel een schatting gevonden die ze in 2013 hebben gedaan. Dat is toch alweer een tijdje geleden. Over Buenos Aires. Dus dat mm -hmm. geldt ook niet voor Córdoba. Mm -hmm. Maar toen schatten ze dat ze daar uh, 15.000 uh, daklozen hadden uh, rondlopen in de stad. Waarvan uh, bijna 5.000 kinderen. Dus dat vond ik ook wel ook slijf, heel veel. veel. Heel veel. Ja, en hoe worden die ja. opgevangen? Ja. Nou ja, niet. Um, er, is eigenlijk, er, is, er is wel opvang, maar dat is heel um, verdeeld, niet heel, heel erg centraal geregeld. Er is dan een, een overheidsorgaan in, in Buenos Aires voor de stad Buenos Aires die daar wel aandacht aan besteedt. Maar ja, het wordt heel slecht gesubsidieerd. En voor, hier in Córdoba uh, stelt de, de gemeenteoverheid of de provincieoverheid gewoon andere prioriteiten... Dus die mensen worden eigenlijk gewoon niet opgevangen. Die leven gewoon op straat. En die hebben ook echt uh, met kinderen en alles. En ja, die slapen gewoon met matrassen hier in de portiek. Uh, en uh, ja, gewoon heel zichtbaar eigenlijk. Ja, ja, ook veel overlast dus. Nou ja, ja, overlast. Ik vind dat altijd zo erg om te zeggen. Maar er, er zijn wel um, bepaalde... Ja, bepaalde gebieden waar er, meer, ja, waar er meer criminaliteit is daardoor... of waardoor ja, weet je, die gewoon wat vervuild zijn omdat die mensen er leven. En ik, had, uh, ik heb zelf ook wel een grappig verhaal. Uh, mijn beste vriendje die woonde een tijdje in Buenos Aires... Uh, aan het Senaatsplein daar, waar de Senaat uh, van de overheid... Uh, dat is een heel groot soort van um, kapitoolachtig gebouw... Een heel dure straat daar en zij woonden daar aan dat plein. En op dat plein woonde, er was gewoon een pleintje met een klein beetje gras en twee bomen. En in één van die bomen had een geheel gezin een huis gemaakt buiten, op dat plein voor de senaat. En echt, dat begon vrij klein met twee matrassen en we ook kinderen. Maar dat, dat draaide zich steeds meer uit. En uh, op een gegeven moment toen ik bij haar was, hadden ze ook een televisie geïnstalleerd daar. En dus uh, gingen wij s'avonds wel eens bij hun tv kijken en dan gingen we wat drinken zo met hen. Dus ja, dat was niet echt overlast, dat was eigenlijk hartstikke lief en leuk. En, en die mensen zijn natuurlijk ook gewoon mensen, en die hebben ook gewoon hele bijzondere verhalen te vertellen. En zij hadden trouwens ook met kerst ja. altijd een mooie kerstvorm staan. Ja. Dus het was echt heel gezellig op dat plein? Op het was echt zo gezellig, ja. ja. En, maar ja goed, voor het centrum van de macht en niemand die daar wat tegen deed. Ook wel apart, toch? Ja, superzielig natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar je zou ook verwachten dat uh, de overheid wel zoiets heeft. Van, nou ja, vlak voor dit centrum van de machten willen we geen uh, daklozen hebben die, die, dat beeld, die in dat beeld staan. Maar daar gebeurt dus niks. Nou ja, ze we doen wel. We hebben voor het ook in, uh, net als in Brazilië vrij groot dat ze dan niet daklozen, maar dat zijn grote. Um, van die uh, sloppenwijken, dat, wat ze in Brazilië favelas noemen, dat hier visa's. En die zijn ook heel, uh, heel zichtbaar in de stad, zeg maar. En die liggen voor het in Buenos Aires ligt. De allergrootste visa 31, dat is de allerbekendste ja, soort van favela van Buenos Aires, die ligt naast de allerduurste beurt van Buenos Aires, zoals altijd natuurlijk. Mm -hmm. dus, dus dat zit ook heel erg in het oog van de mensen. En dat veroorzaakt ook heel veel overlast. En er wonen ook veel daklozen nog binnen die uh, sloppenwijk... En daar doen ze ook niets aan. Dan, ja, dan zeggen ze vaak dat, dat de overheid toch, uh, wat Arne net ook zei... Zeg maar dat de electoraat toch daar vandaan haalt. En dat ze daar niet zich aan durven wagen ja. om daar iets aan te doen. Want ja, nee, dan verliezen ze ook stemmen. En uh, wordt dat nu al beter? Want die favela's, soms worden ze opgeknapt. Soms durft de politie er niet eens te komen. Is dat een beetje vergelijkbaar als in uh, Brazilië? Ja, nee, dat is inderdaad... We hebben, dus, uh, we hebben in Buenos Aires inderdaad... Daar durft de politie een hele tijd... Niet in te gaan. Hier in Córdoba hebben we ook een aantal van die visa's, waar de politie gewoon niet komt. Maar in Buenos Aires, die grote Visa 31... die zijn ze nu wel aan het opknappen. Ze is er volgens mij vorig jaar de eerste winkel daar geopend was, of winkel, het was een, uh, een McDonald's. Ah. Ze hadden nooit, zeg maar, nou ja, bar of restaurants, dat bestond daar niet. Ze hebben ze nu een McDonald's geopend. En de, de stadsoverheid, de, de soort van de provinciebestuur in Buenos Aires die heeft um, allerlei belastingvoordelen gekoppeld aan uh, voor bedrijven die willen investeren of die zich willen vestigen in, in die buurt. Dus om dan toch nog maar een soort van ja, dat te v kunnen verbeteren op die manier. Ja, nou goed geregeld. Ja, nou, ja. let wel hopen dat het een beetje. Laten we en dat hopen dat die mensen dat dat ook doet. nog ergens goed terechtkomen. Ja, zeker, ja. Weten, zeker weten. We gaan het straks over gezelliger zaken hebben. We gaan het hebben over drankgebruik in Argentinië. <laughs> maar eerst uh, ga ik nog even naar uh, Martijn. Uh, Martijn, jij bent in Zweden achtervolgd door een bedelaarster. Ja, door een, door een hele aardige bedelaarster, hoor, een, een mevrouw. Je ziet, je ziet eigenlijk geen daklozen, maar wel bij de meeste supermarkten en winkels. Daar zit wel. Uh, iemand buiten, vaak zo in lappen gehuld, een beetje een triestig beeld. Mm -hmm. um, ja, dat zijn roma zigeuners uit, uit Roemenië voor het grootste gedeelte. En die, uh, uh, een zo'n vrouw, ik had er al een paar keer gepasseerd uh, en ik zeg ja ik geef geen geld. En, uh, en toen kwam ze achter me aan in de supermarkt en vroeg ze of ik wasmiddel voor haar wilde kopen omdat ze de kleertjes van haar baby moest wassen. Ja en toen heb ik toch maar met de hand over mijn hart gestreken en dat, uh, en dat gedaan. Ja. ...alwel ik weet dat het gewoon professionele bedelaars zijn. Hè. Ze zijn gewoon legaal in Zweden. Ze hebben uh, in principe onderdak, maar ze, daar maken ze vaak geen gebruik van. Ze wonen in caravans of tenten. Als het weer het toelaat, ze in het park in de, of op het plein in de zomer. <coughs> dus uh, het is wel min of meer georganiseerd. Ja, Zweden is gewoon een ontzettend rijk land. Er zijn niet veel daklozen. Dus uh, deze, deze groep zie je over, overal wel. Maar uh, voor de rest valt het wel mee. Het viel mij tenminste op. Ja, ik heb natuurlijk heel lang in Brighton, gewoond in Engeland... en er liggen op elke hoek vier de zwervers. Ja, veel soldaten, en ik heb hè? veel Stockholm een paar gezien. Ja, vooral soldaten, en ja. maar of echt van alles wat. Ja. ja, dat is echt een vreselijke kwestie in, in Groot-Brittannië. En in Zweden is, is het een probleem. Ze hebben natuurlijk heel veel vluchtelingen opgevangen, hè... die Zweden de afgelopen jaren, sinds 2014... toen het op zijn hoogtepunt was, die crisis. Ja. Hebben ze, in totaal moeten ze, die mensen zitten nu allemaal in opvangcentra... die zijn verdeeld over het land, over alle gemeentes... Maar die noodopvang die loopt een beetje op zijn eigen. Dus ze zitten nou wel een beetje te kijken. Dat kan je ook wel lezen in de krant. Van hoe gaan we dat dan nu regelen? moeten ze geloof ik 60.000 mensen aan de woning helpen. Maar uh, ja, op zich draaien ze hun handen niet echt voor om om je, om je een indruk te geven dat er nu, op dit moment, zijn er officieel 2000 daklozen in Stockholm. Er wonen 2,2 miljoen mensen in Stockholm. Ja, dat is echt procentueel, dat is gewoon echt helemaal niks. Ja. En bij die daklozen rekenen ze dus ook de mensen... die bijvoorbeeld bij het Leger des Heils wonen of in opvangpensions. Oh. Dus in, werkelijk, in, in werkelijkheid valt het heel erg mee. Maar dus Stockholm lijkt me ook geen lekkere stad om uh, dakloos te zijn qua kou. Nee, want ze zijn ontzettend streng, ook met die Roma-Zigeuners. Ze lopen allerlei projecten. Die, die, als je bijvoorbeeld je matras buiten laat liggen, ja, dan komt gewoon de vuildienst en die uh, haalt het op. En uh, ze worden overal. Er zijn ook, uh, uh, hoe noem je dat, ambtenaren die gaan in soort teams door de stad. Ja. Uh, en die spreken ook, althans, in ieder geval hebben ze een tolk bij zich die die taal spreekt van die Roma-Zigeuners. Ja, die worden gewoon... Uh, die, die krijgen helemaal niet de kans om uh, op straat te wonen. Die worden, die worden gewoon echt... Uh, ja, opgejaagd wil ik niet zeggen. Daarvoor, daarvoor gaat het eigenlijk allemaal te vriendelijk. Maar uh, nee, dat, dat is gewoon niet de bedoeling... dat je hier op straat woont of slaapt. Dat nee. is echt... Uh, en dat gebeurt huis wel zo in de zomer... dat er een paar hippes in het park slapen. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, dat blijft allemaal behoorlijk binnen de perken. Er is nu een soort leger des hels... waar je dan altijd terecht kunt. Uh, nou... Je, je, het is wel in vol. en dat schijnt wel eens voor te komen. Maar je kunt meedoen aan een loting, dan mag je er gratis in. Of je moet 10 kronen betalen. Ja. En dat is een euro, zeg maar. En er zijn wel mensen die zeggen: Ja, dat is te veel, dus dat doe ik niet. En die gaan dan, die gaan dan op straat slapen. Maar het is, ik wil niet zeggen dat het altijd een keuze is om op straat te slapen in, in Zweden of in Stockholm. Maar in het, in het gros van de gevallen zijn het mensen: Als, je, als mensen op straat slapen of in een park. Dan is, dat hun eigen, dan is dat hun eigen keuze. Er is echt van alles geregeld. En zeker als het vriest, dan gaan de kerken open... en allerlei gemeenschapshuizen. En dan is er ook van alles geregeld uh, voor uh, mensen. Waar ze ook vandaan komen, is er dan iets geregeld. Ze zijn wel streng, maar er, er gaan geen mensen hier in de kou... Uh, s'nachts op straat laten. Maar Martijn, als ik jou nu zo hoor... dan is Zweden eigenlijk een soort van utopia voor uh, daklozenopvang. Nou, nee, maar dat, nee ja, maar dat zou je zeggen, want bijvoorbeeld Brighton is dat ook in Engeland, dus daar komen heel veel daklozen heen. Maar als je als naar Zweden toe gaat of naar Stockholm met het idee van, nou, ik zie het dan, ik ga er op straat uh, slapen. Ook al heb je papieren, bijvoorbeeld mensen die uit Spanje komen, die denken, nou misschien kan ik in Zweden aan de bak komen. Dan, uh, dan zijn er wel harde regels, bijvoorbeeld drie maanden opvang als je, gedoken, als je, als je Europeaan bent. En dan moet je het uitzoeken. En dan begeleiden ze je ook weer terug naar het land waar je vandaan komt. Ze doen ook projecten in Roemenië. Bij die, in, die Roemenië in die dorpen waar die Roma's en allemaal vandaan komen. Ja, daar win je in Nederland de verkiezingen niet mee, denk ik. Dat klinkt allemaal veel te soft. Maar het werkt wel van ja. het aantal bedelaars is heel erg afgenomen. Dus door, door bijvoorbeeld te zorgen dat die armoede in Roemenië een beetje bestreden wordt. En juist in die dorpen waar al die types vandaan komen. Ja. Ja. Dus het is geen walhalla. Nee hoor, ze, ze, ze zitten hier achter je broek aan en je kan hier niet... Uh, je kan hier niet lekker een beetje op straat klosjaartjes uh, spelen. Dat uh, gaat je niet lukken. Nee, we gaan het straks uh, wel een soort van uh, hebben... over iets wat uh, aansluit bij klosjaars, Namelijk over drankgebruik. Maar eerst even luisteren naar uh, <laughs> muziek. corriendo en África Chileense band Ten tempies met Enciende La Luz. de wereld van BNN Vara met Wouter Bouwman. Vandaag zondag is weer de dag van het alarmnummer. Het Europese alarmnummer is natuurlijk 112, vandaar dat deze dag op 11-2 11 februari valt. Het nummer schijnt trouwens bij 74% van de Europeanen niet helemaal bekend te zijn. Ja, daarom zijn instructies natuurlijk zeer belangrijk. En cabaretier Vreek de Jonge vindt dat sommige rampinstructies soms wel heel ver gaan. Groot verkeersongeval loopt niet onnodig over de snelweg. Ik zou willen zeggen, ook in uh, geen groot verkeersongeval... loopt niet onnodig over de snelweg. Ik zou eens de algemeenheid willen zeggen, loop. Nooit onnodig over de snelweg. Ja, eerste hulp. Daar gaan we het over hebben. Eerste hulp in het buitenland. Hoe is dat geregeld? Welk nummer moet er gebeld worden? En welke hulpdienst komt er als eerste? Dat wil ik heel graag weten van Arne, Arne Horst in, uh, in Frankrijk. Arne, bellen jullie ook gewoon uh, 112? <laughs> Nou, dat zou ik je sterker vertellen. Ik had het de laatste keer over bij, bij mijn Franse vrienden. Dan keek ik me verbaasd aan. Oh, bestaat dat nummer ook in Frankrijk? Oh ja? Dus nee, nee, nee. De Fransen weten eigenlijk, en dat is goed om te weten, denk ik ook. Je kunt 1 en 2 bellen als je in Frankrijk bent en er gebeurt wat. Maar als echt iedere seconde telt, dan is het handiger om 18 te bellen. 1-8. Oh. Dat is ook goed voor ons en... om te weten als we een keer in, een keer in Frankrijk zijn. Precies, ja, ze zeggen officieel dat het dan echt gaat voor de, de acute noodgevallen. Maar om een voorbeeld te geven, uh, een paar maanden terug was hij in dus de hardloop, uh, lange, lange hardloopsessie uh, met de groep. Dat was, was eentje geblesseerd en kon hij verder en er werd ook gewoon 18 gebeld. En dan komt een, uh, een rode busje van de brandweer aanrijden en die komt je dan helpen. En die in de brengt je dan ook eventueel weer uh, naar het ziekenhuis of wat dan ook. En oh. niet de ambulance. Dus ja. 18 en dan komt de brandweer. Nu komt de brandweer. De brandweer is in. Uh, officieel uh, zeggen ze dat, ja, dat is voor de gevallen op straat of uh, bij verkeersongelukken. Mm -hmm. En. Uh, die zijn gespecialiseerd als traumahulp, uh, dus ook uh, medische uh, noodgevallen. En uh, de ambulance is de 15. En, maar in de regel hè, zeggen ze dat ja, dat is voor eventuele noodgevallen thuis. Maar in de praktijk is dat eigenlijk meer gewoon patiëntenvervoer. Wil jij met alle rust uh, naar het ziekenhuis gebracht worden? Uh, dan bel je de 15. Maar die zijn, of toch mijn lichter geëquipeerd -ge om het zo te zeggen. Ja. Om eerlijk te zijn moet je die ook niet bellen als echt gewoon uh, de wond open ligt. <laughs> dat, dat komt dan niet goed af, want die komen dan misschien met een EHBO-pakketje AAB, Ja, Maar uh, nee, dat is meer patiëntenvervoer. Is dat zo? De ambulance in, in Frankrijk die weet eigenlijk niet zo goed uh, wat ze moeten doen? Nou, ze weten wel wat ze moeten doen. Ze kunnen goed rijden en ze hebben ook een blauwe zwaailicht. En ze kunnen ook een hoop herrie maken, dus we kennen ze wel. Maar uh, iedereen weet, van, nogmaals, als je echt, uh, echt hulp nodig hebt en echt medische hulp, dan bel je uh, de ambulance dienst van de brandweer, de 18. En uh, die, die, die, die, die komen ook gewoon ter plaatse als er uh, gewoon echt uh, trauma hulp nodig is. De grote ongelukken uh, op snelwegen, dan is de brandweer ter plaatse en dan zal je geen uh, SAMU zien. Geen. geen en, ambulance. en als je de politie moet hebben, goed. wat bel je dan? De, ja, dat is ook goed te weten. De 17. En dan krijg je uh, politie of uh, gendarmes... De, de, de gendarmes, zeg maar de koninklijke C van, uh, van Frankrijk, uh, met 100.000 man sterk. Op de plekken Zeker. waar uh, geen uh, gemeente of landelijke politie is, uh, is, is Frankrijk uh, goed vertegenwoordigd met gendarmes uh, als zelfs politiepost. Ja. Dus 17, goed te nemen. Toen heb ik nog even gedacht: van, nou, waarom is er geen 16? Is dat dan soms de uitvaarddienst? Maar uh, <laughs> nee, die is gereserveerd voor uh, 1616. En dat is een oud, uh, ook uh, voor de, uh, kanaal 16 op zee, voor een noodnummer. Vooral als je op uh, nood bent op zee. En uh, zo heb je ook nog 115. En dat is dan hulp aan daklozen. Kijk, daar heb je hem. De SAMU Sociaal. Ja. terwijl de Ambulance Dienst Sociaal. En uh, dan heb je nog een speciaal nummer voor partnergeweld: 3919. <laughs> ja, Frankrijk kan er wat van als we alleen maar beginnen. En een uh, 119 voor uh, kindermishandeling. <laughs> en, uh, maar als het gaat om antigifcentrum. Ja, dan ben je, ben je hier uh, wel diep in Want dat verschilt per regio. Dus, su su succes. <laughs> Ik denk dat de mensen er me, zitten meeschrijven. Uh, Arne. Uh, uh, um, ja. Hoe zit het met EBO training eigenlijk? Is, is dat iets Frans? Kennen ze dat? Uh, we kennen het wel. En uh, dat is ook goed om te weten. Uh, vergeet het alsjeblieft ook niet in je auto mee te nemen als je naar Frankrijk gaat. Want je bent verplicht om het aan boord te hebben. Je kunt een goede bekeuring verwachten als ze ernaar vragen bij een controle en je hebt het niet. En, uh, het vijf euro bij de bij de of uh, wat dan ook en je hebt dat zetje in je in je auto zitten. En het is altijd handig om te hebben, stel dat je keer je vingers snijdt tegen iets. Dus uh, ja, in Frankrijk heeft wel, uh, wel wel veel voorziening erin. Dus uh, er worden ehbo cursussen gegeven, net zoals dat je hier elke, uh, nou ja, ik denk twee drie weken vind ik wel een briefje in de bus om met de oproep om ook weer uh, bloed te komen geven. En uh, rondom dat uh, uh, ja, moet je dat noemen, groene kruisachtige organisaties, heb je daar ook de cursussen bij. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, EWO-kist in de auto en uh, hesjes, hè? Hesjes, ook verplicht. Ja, heel hesjes. goed, ja. ja. Gevaren driehoek. Ja, en 1 en 2 kun je bellen, maar 18... Wat? Gev Gevaren driehoek. Gevaren driehoek ook? Okay. Hey, ja. Je bent goed wat de hoogte, Wout. Ja, ja, ja. ja die ik, denk, ook. ik zet Zeker. het even op een rij. Hé, hey, Arne, dankjewel. Dankjewel dat we je mochten bellen. En uh, tot snel. Oh ja, het laatste nog. Eco-vignet niet vergeten. Moet je even in tikken. Dat is uh, nu ook... Uh, ja, Frans Milieu voorop, hè? Heel goed, heel goed. Arne, dank. Hey, dank je. Dank. Uh, Anja, jij bent uh, uh, in Duitsland. Bel jij wel gewoon 112? in twee? Ja, het kan wel, maar um, ja, het is niet echt gebruikelijk. Ik heb nog even op internet uh, rondgespeak. Um, het is pas uh, 1998 dat het eigenlijk uh, europa-wijd is. En we um, komt door eigenlijk in Duitsland is dus begonnen in 1969. In die mate nog niet heel erg lang terug. Dat was een ongeval van een negenjarige jongen op vak voor zijn negende verjaardag. En ze hadden gedacht, nou dat moet sneller kunnen. Nou, iedereen in Europa heeft zijn eigen noodnummer en um, nou, dat werkt per land heel goed. Maar als je dus als Rus bent, dan heb je geen idee. Ja. En ze um, hebben dat dus omgezet naar uh, ...een algemeen nummer. Maar dat werkt nog niet helemaal uh, vlotjes. En um, pas sinds uh, 2008, dus eigenlijk nog maar tien jaar terug... ...werkt het eigenlijk europawijd goed. Maar die nummers, dat uh, werkt nog niet helemaal uh, juist. We hebben hier nog steeds voor elke ja, noodzaak... ...hebben ze weer een ander nummer... Bijvoorbeeld uh, een ongeluk en brandweer is uh, 110. Oké, okay, ook 112. Maar je hebt bijvoorbeeld ook andere nummers. Bijvoorbeeld als je zwanger bent en oh. anoniem wil blijven, heb je een nummer. Wat is dat? Um, <laughs> even kijken. Oké, okay, dat is een langere 4040-020. Oké, okay, goed om te weten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een kinder Je hebt een. Um, um, een um, ouders telefoon, je hebt een um, als je aangevallen wordt dan kan je 115 bellen je hebt sinds 2012 als ik me goed herinner heb je een, een of andere je speciaal artsen kan bereiken dat is 116 117 En welk nummer heb jij wel eens en, gebeld? Um, welk, welk noodnummer? Nog uh, geen noodnummer uh, gelukkig ik moest wel een keertje op mijn werk bijna bellen Um, maar toen stond ik daar en dan had ik zoiets van, hé, hey, welk nummer moet ik eigenlijk bellen? Ik was nog eigenlijk niet zo erg lang in Duitsland. Mm -hmm. En gelukkig was toen ook daar de, um, ja, de manager van de dienst die uh, ook EHBL kan leveren. Die heeft het toen overgenomen. En toen had ik echt zoiets van, nou, hey, dat is dik onhandig. Dus toen heb ik rondgevraagd van joh, 1,1,2, kennen jullie dat? Ja, ja, dat kennen we wel. Maar dat wordt eigenlijk in die mate niet echt op het papier gezet. En wat ook heel onhandig is, um, ze hebben voor de politie ook verschillende nummers. Je hebt politie voor uh, op de snelweg en je hebt gewoon de normale politie. Maar ze hebben per dorp hebben ze een ander nummer of per omgeving. Dus je hebt bijvoorbeeld het nummerweek van Roepolding, dat is een bureau. En je hebt een uh, ongelukje in uh, Bad Rijgenhal, dat is een kilometer of 30, 40 tussen... En je belt dus Rupolder, want dat nummer heb je in je telefoon staan. Ja, dan zeggen ze, ja, dan kunnen we je niet helpen daarvoor. Dan moet je dat andere nummer bellen. Dus het is niet zo'n algemeen nummer zoals in Nederland. En dan denk ik van, nou, dat zou wel handig zijn geweest. Misschien een idee. Misschien moet jij dat toch proberen door te krijgen, Anja, daar in Duitsland. Ja, nou, ik denk niet dat ze op het Nederlands zitten te wachten met verbeteringen. Nee, nee, houden ze daar niet van? Oké. Okay. Hé, hey, Anja, dankjewel. Fijn dat we je mochten bellen. En, uh, en, en tot is gauw. Tot gauw. Is goed. Hé, hey, fijne avond. Dankjewel. Hoi. De wereld van Pieter varen. Wouter Bouwman. Nederlanders drinken problematisch veel alcohol. We staan zelfs in de Europese top 3 achter Ierland en Denemarken. Ja, waarschijnlijk helpen de komende dagen ook niet bepaald mee. Carnaval is namelijk in volle gang. De carnavalskraker van dit moment is maar weer eens van André van Duin. Hij speelde slim in op het succes van de comedy serie De Luizenmoeder. Ja, genoeg, genoeg, genoeg gezelligheid. Uh, we gaan het hebben over uh, drank. Wordt er veel gedronken in de landen van mijn correspondenten? En wanneer? En ho hoe wordt er gedacht over alcohol? Is het bijvoorbeeld net zo normaal als hier? Daarvoor ga ik naar uh, Mout, moutvis in Argentinië. Zijn ze een beetje van het zuipen daar, Mout? Uh, ja, behoorlijk. Volgens mij ook echt veel meer dan in Nederland nog, hoor. Nog meer? En dat wordt helemaal niet... Ja, zeker. wordt ook helemaal niet als problematisch gezien. Ik heb echt nog nooit hier iemand horen zeuren of klagen over te veel uh, alcohol. Je moet hier ook maar bedenken... het standaard glas hier is 500 uh, milliliter groot. En een standaard biertje... als je naar een kroeg gaat hier... en je bestelt een biertje... dan krijg je een biertje van een liter. Huh? En pas sinds twee of drie jaar... Hebben van die kleinere flesjes die we in Nederland gewoon de normale flesjes. Dat is hier pas sinds een jaar of twee of drie. En dat is niet standaard. En dat heel veel baren hebben dat überhaupt in de supermarkt hebben dat ook heel vaak niet. Dus uh, ja, dus je gaat hier al gauw uh, naar, de, naar een biertje of vier of vijf. Uh, voel je hem al heel snel hangen. F Flessen van een liter? Dat, uh, dat kan, ja. kan je eens ja. vasthouden. Nee ja, uh, nee, dat leer je heel snel, kan ik niet zeggen, maar. <laughs> Uh, maar het is hier natuurlijk ontzettende deelcultuur. Dus ook, uh, ook met drank, ja, dat drink je niet alleen. Dat is altijd samen en iedereen, blah, blah, blah. Maar ja, toch uh, tik het wel uh, behoorlijk aan een tijdje. Ja. En behalve bier, uh, ze drinken hier dus best wel heel veel bier. En de tweede meest gedronken drank hier is fernet. Ken je dat? Nou, ja, ik wist dat je erover ging beginnen. En toen heb ik het opgezocht, maar ik had er, ik, <laughs> ik had er nog niet van gehoord. Ehm... Uh, en ik, ik, ik zag dat het een beetje. Het proeft een beetje naar jack uh, of zo, of drop. Ja, het is een soort van. Je kan het een beetje vergelijken met een soort van kruidenbitter. Het heeft allemaal van die hele geparfumeerde. Uh, ja, kruidennoten in zich. En, en een soort van combinatie met een soort medicinale hoestrang. Dus niet echt. Ik vind het echt niet te drinken, <laughs> maar mensen hier is echt een favoriete drank. En dus uh, er wordt hier gewoon veel gedronken... ook uh, tijdens de middag, tijdens de warme lunch... een soort warm, of tijdens de barbecuesmiddag. En dat is dan of bier, of daarnet. En, ja, het, het smaakt uh, naar een, een, listerine avond. met de smaak van zwarte drop... of Jägermeister, Jägermeister zonder suiker. Oké, okay, ja, het is, yeah, okay, die drop proef ik er niet zo in... maar oh. die Jägermeister zonder suiker, dat is echt absoluut waar... <laughs> En, um, en het wordt hier dus ontzettend veel gedronken. Uh, de, de, ik weet niet of je het kent, maar het is vooral van Vernet Branca. Heet dat, uh, Branca heet de producent, volgens mij. Ja. En uh, dat is een Italiaans uh, bedrijf. En die hebben twee distilleerderijen, heet dat zo, in de wereld. Eentje in Milaan, voor de hele wereld. Ja. En eentje in Buenos Aires, omdat hier zo ontzettend veel gedronken wordt... dat ze hier een aparte fabriek moesten neerzetten... Dat, en, dat is uh, al nou ja, op ja, zich een prestatie. Denken, ja, dat is op zich al best wel knap. Ja. En dan is het ook nog het allerleukste... Is dat ik nu in Cordoba, hier in de hoofdstad van de Sarnet, uh, woon. Want hier is de combinatie Sarnet met cola geboren. En die is nu inmiddels in, in Argentinië heel erg populair. Want dan drink ik niet gewoon... het is ooit bedacht... Um, als digest digestief, dus na het eten om, mm -hmm. om je eten een beetje te laten verwerken en dit en dat. Maar hier drinkt ze het echt gewoon in, nou, in die halve liter glazen met een, <klaan> met cola. En dan gewoon in de club en, uh, en doorgaan. En, um, so. Ik heb me laten vertellen dat de originele samenstelling... twee delen fernet en zes delen cola moet zijn. Maar hier in Corba drinkt ze het 50-50 en dan top ze de cola nog af... met een, nog een heel klein laagje fernet. Dus echt... Ongelooflijk sterk en heel erg vies. Maar het is, het, het is ook niet zo dat er weinig alcohol in zit, toch? Ze het het zitten bomvol. Nee. Het is... Uh, ja, ik, nou, ik weet eigenlijk niet precies... maar het zal ongeveer zoals Jägermeister zijn. Het is, uh, het is behoorlijk sterk. Dus, ja. uh, maar goed, mensen drinken het hier alsof het limonade is. Wauw. Nou, en vernet leidde nog tot chaos, hè, vorig jaar? Ja, ja het, is, het is zo populair. dat uh, Het is echt de meest gedronken uitgaansrang... Dus uh, vorig jaar hier in Corwe had je, aan het eind van het jaar was dat ergens, had je aan het een of andere supermarkt een promotie of een aanbieding uh, van vier flessen voor de prijs van twee. En dat ging toen een soort van ging het viral. En toen was het als een soort Black Friday, stonden mensen echt duur in de rij voor je supermarkt. En toen ging de deur open, iedereen rennen naar die internet toe. Dus, ja, het, het leefde hier ontzettend. Nou, Mout, voortaan ga ik niet aan de Baco uh, hier... maar dan ga ik aan de Fernet uh, uh, cola. cola. Jeetje, ik ga er helemaal raar van praten. Nu al. Heel goed. Bij jou is het nu, ah. bij jou is het nu avond. Ga jij zo nog aan de drank? Hey, ik zal straks nog gewoon een uh, Fernetje wegtikken, denk, denk ik. Heel goed, heel goed. Nou, geniet ervan. Wij weten nu ook hoe het smaakt. En uh, dankjewel tot gauw. Jo, doeg. <laughs> Martijn, wat ik weet van alcohol in Scandinavië... is dat het vooral heel duur is. Klopt, klopt, klopt. Uh, het, op, vergeleken met Finland is het ietsje minder, maar het is nog steeds heel erg duur hoor. In, uh, zeg maar 7, 8 euro per een wijn, glaswijn. Ja. Uh, maar dat is bij de gewone huistuin en keuken Italiaan. En <laughs> als je een beetje wat netter gaat eten, zeg maar als je een gestreken blouse aan moet, dan zit je al snel boven een tientje per glas. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke duur. Maar het, er, het, het ergste, of het ergste zo ergste, het is allemaal niet. het is... Uh, het is helemaal gereguleerd, de verkoop van alcohol. Alles met meer dan 3,5 procent. Dat mag alleen maar verkocht worden in een soort speciale staatswinkels. Systembolaget Gate heet dat. Staatswinkels? Weet, dat klinkt wel eerder... heel, uh, heel gevaarlijk. Ja. Nou, het klinkt vooral heel ongezellig. <laughs> het feit, die, die winkels... Je, kan, je hebt een app. Ik heb hem ook op mijn telefoon. En dan kan je de dichtstbijzijnde big, Systembola Gate vinden... Um, en of die open of dicht is. Nou, zijn ze meestal dicht. En zeker in het weekend zijn ze ook gewoon niet open. En s'avonds ook niet. Dus je kan, zaterdagochtend kan je nog wel tussen 10 en 2 of zo. Of tussen 10 en 3 kan je nog alcohol kopen. Maar daarbuiten kan je gewoon nergens alcohol kopen. Tenminste, met meer dan 3,5 drie, procent. Oh. Je kan bij de supermarkt wel gewoon Heineken en Corona kopen. Maar er zit er gewoon minder dan 3,5 procent alcohol in. Oh. En, uh, maar die winkels zijn inderdaad heel ongezellig, met allemaal PL-buizen aan het plafond. En sommigen moet je ook gewoon nog je drank aanwijzen in een soort glazen vitrine. En dan moet je, moet je een bonnetje invullen, net als bij de kijkshop. <gif> en dan uh, gaat het medewerker erachter. en dan krijg je je drank zo uh, uitgereikt. Dus ze doen het hoop van, ze... je, van, je, van je ID, want je moet twintig uh, jaar of ouder zijn. Uiteraard. Maar ze doen er dus eigenlijk van alles aan om, om drankkopen zo ongezellig mogelijk te maken. Precies dat. Dat is ook echt het exact het idee. En daar zijn ze al heel lang bij bezig hoor, sinds de jaren 50 al. Want ze hadden echt een enorm probleem. De Scandinaviërs hebben natuurlijk wel het imago van heel veel drinken. En dat, dat blijkt ook zo. Ja, ze zeggen dat het werkt. En, um, maar er zijn ook mensen die zeggen dat het niet werkt. Um, het is wel zo dat ze minder drinken dan Nederlanders gemiddeld. Oh ja, we... Een liter alcohol minder dan het gemiddelde. Maar dat komt heb ik opgezocht door dat 1 op de drie Zweden is geheel onthouden. Dus die drinken helemaal niks. Dat is ontzettend hoog percentage. En dat haalt natuurlijk het gemiddelde enorm naar beneden. Ze hebben dus bijvoorbeeld aan de andere kant... best wel een hoog percentage um, uh, probleemdrinkers. Mensen die echt ziek zijn omdat ze alcoholist zijn. 4,7 procent van de bevolking. En dat is echt veel hoger dan het Europese gemiddelde. Dus ja, werkt het? mee? Uh, vind ik. Ik denk het niet. Maar um, trouwens... Ze, ze gaan ook nog allemaal naar het uh, buitenland om daar drank te halen, want dat mag. Ja. En ze gaan het allemaal zelf brouwen ook, stiekem. Oh, en dat telt dan allebei niet mee? Zowel uh, naar, naar, van het nou, buitenland naar Zweden halen als zelf brouwen telt niet mee met deze statistiek? Nee, dat zijn schattingen. Er worden alleen maar, ja, je, kan natuurlijk, je weet natuurlijk niet precies wat er gesmokkeld wordt. Dat zijn, schatten, uh, dat zijn schattingen. Ja. En, want je hoeft niet aan te geven. Je mag gewoon 140 biertjes meenemen of zo. Ja, dat, dat hoef je niet aan te geven. Nou, dus dat is best op... wel wat. Daar, dus, daar, daar, ja, dus daar weten ze dat niet. En dat Hembrent, dat, dat thuisgestookte alcohol, dat is ongelooflijk populair. In de supermarkt kan je ook gewoon spullen daarvoor kopen. Hè? Koolstoffilters en flesjes met essence om je... Om je, je zelfgestookte alcohol, wat natuurlijk niet te zuip is om dat op smaak te brengen... en dat het een beetje naar whisky of cognac gaat smaken. Eh, dat gebeurt heel veel, maar ja, dat valt natuurlijk helemaal niet te controleren... en is niet goed terug te vinden officiële statistieken. Ja. En uh, het enige wat je terugvindt is in de krant af en toe dat het een keel ontploft... of dat er weer een paar mensen blind zijn geworden <laughs> van die uh, slecht gestookte alcohol. Ja, en dan... nee, je lacht, maar het is echt waar. Wat, wat heftig. Dus dat, dat is omdat mensen zelf gaan lopen uh, alcohol gaan lopen stoken... Ja. dan gaat er van alles mis? Ja, ja, ja. ja dat, is al, dat is nog best een proces om, om goede sterke drank zelf te maken. Ja. En als je niet precies weet wat je doet of je maakt een fout, dan kan je giftige alcohol maken. En dat, dat loopt vaak goed af hoor, maar dat gaat ook echt wel eens mis. Dat, hè, wat ik zeg, blind mensen die, die blijven blind worden of zelfs mensen die doodgaan Maar dat komt niet heel erg vaak voor. Maar het komt wel voor... En ik las laatst ook weer ergens dat er een stokerijtje was ontploft... ergens op een balkon in Stockholm, waar ze op het balkon... waar ze illegaal drank aan stoken. En dat ging dan boem. Wauw, ja. Het is een bijzonder volk. Daar ben ik nu al achter, Martijn. Ze houden gewoon van een drankje. En als de overheid zich ermee gaat bemoeien... dan gaan mensen andere manieren vinden om aan een drankje te komen. Ja, ja. Dus niets is te, niets is te zweden vreemd. Het zijn ja. net mensen. Gelukkig maar, gelukkig maar. Um, ja. <laughs> Martijn, dankjewel. Fijn dat we je even mochten bellen. Heel graag gedaan. Well, if you ever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 Ooh, so pretty you see, a Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino, won't oh, you get hip to this kindly tip and take that California trip, get your kicks. Dit was het eerste deel van onze wereldreis. We kwamen langs Duitsland, Frankrijk, Argentinië en Zweden. Straks zijn we er gewoon weer. We gaan even naar het nieuws van twee uur met Maud Schuurs.